Bismillah, alhamdulillah, ala rasulillah, We gaan verder waar we net gebleven zijn, inshallah. Uh, 20.000 man, in zoals we hebben gezegd, gesneuveld in Anuel. Uh, de Rifijnen hadden hier uh, hun stempel op de geschiedenis gedrukt. En na Anuel, het is een kaart die ik overigens vergeten op uh, de slide te zetten, maar na Anuel werden de Spanjaarden achterna gezeten in hun vlucht... En hebben er nog verschillende slagen plaatsgevonden. De vluchtende Spanjaarden waren, zoals ik net al zei, als vluchtende konijnen opgejaagd. En bij uh, Jbil uh, uh, el heeft er nog een grote slag plaatsgevonden. En Mohim, helaas hebben we geen tijd om in, in details te treden over wat er na en gebeurde. Maar, wat in ieder geval het resultaat ervan was, is dat de Spanjaarden in die Luttele Weken helemaal uit de rif verjaagd zijn. Tot aan... ...dat ze zich moesten terugtrekken in hun thuishaven in Melilla. Dus dat zegt wat over de heftigheid van de militaire campagne van Abdelkrim. En Abdelkrim al Khattabi trok door tot aan Melilla. Uh, uh, subhanallah. Uh, een aantal weken geleden nog trok het Spaanse leger de andere kant op. Met de uddar en Al-Atad en dergelijke richting Anuel. En nu belegeren de rifijnen Melilla. Kijk hoe Allah de situatie van het volk kan veranderen. De stad die al sinds de 15e eeuw in handen is van de Spanjaarden. En binnen in de stad luiden de kerkklokken. Mensen haasten zich naar de schuilkelders voor bescherming. Of ze gaan naar de kerk om te bidden voor uh, uh, redding en veiligheid. De stad ligt binnen handbereik vanuit de Krim de En er was geen enkel Spaans, Spaanse troepenmacht in de stad aanwezig om de inname... Door de rivijnen te kunnen tegenhouden. Het enige wat ze hoefden te doen is naar binnen gaan. En met dat naar binnen gaan konden zij de schande van onze voorhoofden afvegen die al meer dan 500 jaar duurt. Maar <coughs> Abdukrim en Gatabi besloot om de stad niet in te nemen. En er is veel gezegd in de geschiedenisboeken over de redenen waarom al-Kim zou bang zijn geweest dat... Uh, een internationale coalitie zou ontstaan tegen hem als hij Melilla had ingenomen, want het was een strategische stad ook voor andere koloniale machten. Het zou kunnen, Allahu A'lam. Hij zou bang zijn dat de soldaten, dus de Marokkaanse soldaten, de rifijnen, een bloedbad zouden aanrichten uh, met de bevolking in Melilla. Het zou kunnen, Allahu A'lam. Maar hoe dan ook, Abdelkrim Ghattabi schrijft hierover in zijn memoires: het niet innemen van Melilla is de grootste fout ...die ik heb gemaakt. En in het Arabisch zeggen ze... ...elk paard maakt een val. Iedereen heeft fouten, iedereen heeft tekortkomingen. Uit al kimmelgetal erkent hier, dat was mijn grootste fout. En dat doet mij denken aan, aan... ...voor degene die de serie over Al-Andalus hebben gevolgd... als Sahara. in Al-Andalus, in het noordwesten van Al-Andalus... ...is ook niet veroverd ge gebleven... ...en uiteindelijk alle ellende die Al-Andalus el zou overkomen... ...kwam uit die... Regio. En zo is het ook voor de Rivijnen, althans niet alle, maar een deel van de ellende, hadden ze de stad ingenomen. Allahu a'lam, lo is babes Maar dan was het misschien anders uh, uh, gelopen. El Muhim. In de jaren erna zou Spanje, en nogmaals, ik, ik verontschuldig mij voor het feit dat er geen tijd is om in te gaan op militaire details van de veldslag. Maar, wat je in ieder geval als les mee kan nemen, is dat in de jaren erna Spanje... ...nederlaag op nederlaag zou gaan leiden in de RIF. De mojahedien zijn inmiddels goed bewapend. We hebben het niet meer over die mausergeweertjes en over die aantal honderd man. Ze zijn goed bewapend. Nog altijd minder dan de Spanjaarden. Nog altijd minder in getallen, Maar alhamdulillah, iedereen strijdt mee. Mannen, kinderen, vrouwen. Wat je moet weten over de Rifijnse vrouwen. Haar taak was onwaarschijnlijk belangrijk in de strijd. En dat geldt overigens voor de Marokkaanse vrouw in het algemeen. Of we het nou hebben over de vrouwen in het Sahara of in de atlas Want daar zijn ook opstanden geweest. Daar is ook een jihad geweest. En daar hebben vrouwen ook een rol in gespeeld. Dus voor de Marokkaanse vrouw in het algemeen. Haar rol in de strijd tegen de kolonisator was buitengewoon belangrijk. Ten eerste. Natuurlijk haar rol als vrouw. Hè, uh, uh, bescheiden. Kuis. Samraat en Tedda zeggen wij. Dat is de Berbervrouw. Dat is de, de Rifijnse vrouw. En haar rol in de strijd was als volgt. Een hele belangrijke rol gaat er nu aankomen. Als een man in haar familie niet meestreedt, oh, dan werd de vrouwenkleding naar hem gegooid. Met andere woorden, hier trek maar aan, je bent een vrouw. Wat doe je hier? Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Wat doe je hier? Vrouwenkleding. Uh, hij kreeg geen eten, werd niet voor hem gekookt. Zijn baard werd afgeknipt als er een mogelijkheid toe was. En hij werd besproeid met een soort teer, gemengd met uh, henna, en dat laat sporen achter op, op, op je lichaam. Dus iedereen, als jij door de stad loopt, oh dat is een thuisblijver. Oh, je krijgt geen salam, niks. Dus dit is de rol van de vrouw met betrekking tot de strijder zelf. Met betrekking tot de vijand... Ze stelden zich op de daken op om kokend water en olie naar beneden te gooien. En sommigen vochten echt, en we hebben echt namen van vrouwen die echt cruciale rollen hebben gespeeld. In de strijd, echt met wapens, over heel Marokko. Maar nogmaals, geen tijd om dat te benoemen. En zij maakten gedichten, ook een, een van hun rollen. El, El, El Hamas kweken bij de Mujahedin, gedichten waarin het martelaarschap werd geprezen en dergelijke. En een hele opmerkelijke, ze gebruikten... Uh, hoe zullen we dat in het Nederlands noemen? Uh, gejuju. Je weet wel, dat, dat akelige geschreeuw wat zo te doen. Ja. Zee, uh, zee, zee, zee. Ik heb vanmiddag nog zo goed met hem geoefend. Uh, Theorie. reuwe. <tie> Vero luister goed naar deze getuigenis van deze Frans, Franse soldaat. Hij zegt daarover als wij dat geluid hoorden dan gebeurde daarna altijd iets met ons. Met andere woorden hij zegt, we kennen het van feestelijke aangelegenheden. Nu als wij uh, Thero-Rewin horen, is er ergens een bruiloft, een feestje, iemand uh, besneden, wat dan ook. Hij zegt, maar het werkt het geluid van de dood. Zoals we dat hoorden, er gingen altijd een paar soldaten dood. En mooi je hem kijken, subhanallah, wat zo'n uh, geluidje zeg maar, met, met, met, met mensen kan doen. Daarnaast, haar taak was ook dat ze doneert. En subhanallah, die rol zien we vandaag ook terug. Vrouwen doneren voor moskeeën, projecten, uh, mensen, zeg maar, uh, yani, hulpprojecten uh, en dergelijke. En dat deden ze daar ook, hun sieraden afstaan en dergelijke, om de strijd te bekosten. Na de winst uh, op de Spanjaarden begint Abdelkrim al-Gatabi, rahimahullah, aan de oprichting van de rif Republiek. En wij zouden eigenlijk één of twee aparte bijeenkomsten moeten organiseren om een adequate analyse te maken van de noodzaak tot en de rationale achter de Riff Republiek. Er zijn namelijk allerlei vragen die hieromtrend zorgvuldig beantwoord moeten worden. Bijvoorbeeld waarom koos hij voor de benaming Republiek? Uh, Erkende hij de, de, de, de, de, de autoriteit van de sultan wel of niet? Wat voor soort staat was het? Gebaseerd op welke idee, ideologie en dergelijke... Allemaal vragen die vragen om een adequate analyse. Maar waar het in deze bijeenkomst om gaat, is het aantonen wie Adekum Getabi was, kennis maken met, en wat hij voor elkaar heeft gekregen. En belangrijker misschien nog wel, wat hij uh, uh, uh, niet voor elkaar heeft gekregen is, misschien niet de juiste benaming, maar wat hij, hij heeft achtergelaten, wat mogelijk nog gedaan zou kunnen worden. Dat is een hele belangrijke invalshoek als het gaat om Abdelkrim de Ghatabi. Een project, een idee, een visie en degelijke die mogelijkerwijs vandaag van nut kan zijn voor de RIF in Marokko. Um, om te begrijpen waarom Abdelkrim de republiek opgericht heeft. Moet je eerst de aspiraties van Abdelkrim begrijpen. Kijk, Abdelkrim de Ghatabi was niet zomaar een lokale strijder die toevallig goed kon mikken met zijn geweer. Oké. Okay. Hij had een visie. Hij, en niet alleen voor de RIF, maar voor heel Marokko. En die visie bestond allereerst natuurlijk uit het verjagen van de bezetten. Want wat ga je doen als je bezet bent? En als je niet je eigen uh, uh, boontjes kunt doppen. Dus de essentie van die hele RIF-republiek is het verjagen van de bezetten. En juist voor dit doel was die republiek ook nood. Zonder politieke entiteit. Zou Krim hoe succesvol hij ook zou zijn in de geschiedenis, hoe succesvol hij ook zou zijn in de, in de strijd... ...hij zou gewoon een rebellenleider blijven. That's it. Kijk, het centrale gezag zat inmiddels... ...of uh, ik weet niet of het hoofdstad al was uh, omgezet, Vers, Rabat, en Moim. ...daar in die regio, daar zat, zat het uh, centrale gezag. En wat zeggen de grote landen dan als je oorlog tegen ze voert? Wat zeggen ze? Ja, wij onderhandelen niet met... ...vandaag zouden ze zeggen terroristen... Toen zouden ze zeggen, uh, rebellenleiders. Wie ben jij? Wij zijn een staat. Wij zijn een machtige staat. We hebben instituties. Wie ben jij? Je bent een rebellenleider. Een clan. Een stamhoofd. Dat is wat je bent. Dus oorlogen, dat is bijna altijd zo. Eindigen altijd met onderhandeling. En om te onderhandelen moet je beschikken over een politiek orgaan. En voor de Ghatabi was dat de republiek. Punt twee. Wat wilde hij ermee beogen? Hij wilde orde en veiligheid realiseren in de RIF. En om orde en veiligheid te garanderen heb je Instituties nodig, Oké, okay, want. Uh, en daar zat ook nog een hele belangrijke strategisch doel achter. Buiten het feit dat iedereen recht heeft op orde en, uh, en, en veiligheid, natuurlijk. En dat het ook nodig was in de RIF, want vendetta's en uh, je weet, uh, spanningen tussen stammen en dergelijke. Buiten het feit dat het sowieso nodig was, had het ook een politieke reden. Namelijk het argument onderuit halen. Van wie? Van de bezetter. Want wat was de reden, of de rationale, of de. Het argument waarmee zij volkeren bezetten? Beschaving, civiliseren. Waar komen jullie civiliseren? Jullie zijn een stel barbaren, waar komen jullie beschaving brengen? Waar komen jullie beschermen tegen jullie zelf? En zij noemden ook, als zij een opstand de kop, de kop in drukte, noemden zij dat? We hebben het gebied gepacificeerd. Met andere woorden, we hebben gezorgd dat er geen opstand is. Dus we hebben jullie tegen jullie zelf beschermd. Dat is de en door zelf orde te creëren en veiligheid, zeg je tegen die Spanjaarden, wat kom je doen? We hebben al orde en veiligheid. Dus voor de getappen was heel belangrijk en via de RIF-republiek wilde hij dat doel ook gaan uh, realiseren. En zo <coughs> zijn er nog een aantal andere tactische redenen te noemen die Abdelkimmel toe hebben aangezet om de republiek op te richten. En het, het is dus veel meer dan wat sommige nationalisten beweren, dat het bijvoorbeeld een afscheidingsbeweging zou zijn, langs etnische lijnen, dat hij zich wilde afscheiden van Marokko omdat hij rifijn was en niks te maken wilde uh, met de Arabieren, wat dan ook. Het was, in tegendeel, het project van Abed Kim was islamitisch. En een van de grote ontdekkingen die ik zelf heb gedaan, die mij er ook toe hebben aangezet om hierover te gaan praten, is de ontdekking dat zijn project van islamitisch aard was. Het eerste waartoe hij opdracht geeft in die republiek, Overigens heb ik niet gesproken over het feit waarom hij gekozen heeft voor het woord republiek. Eh, nogmaals, geen tijd. Maar eh, er zijn redenen voor. Sommigen zullen denken, waarom zo'n seculiere benaming republiek? Waarom niet sultanaat, emiraat, gilef, wat dan ook? En moet er zijn redenen achter. Je kunt zeggen, ishtahada vaaghta of ishtahada waasab. Dat, dat, dat kan, ja, niet wat je erover denkt. Maar moeim, er zijn redenen achter, politieke strategische redenen. Uh, ...dus voor het geval je denkt van nou, die discussie wordt niet gevoerd. waarom niet... ...die gaan we shalot ta'ala later nog wel voeren... ...maar dan weet je in ieder geval dat het geen lukrake benaming was. En het was ook niet een benaming omdat hij een soort van seculier was... ...of een een, een, een, een of andere uh, Marxistische staat wilde oprichten of wat dan ook... ...en daarom een republiek heeft. Het had een strategisch doel. En Mohim, het eerste waartoe hij opdracht geeft, is... ...dat de vijf gebeden moeten nageleefd worden. En... Er worden zelfs bestraffingen geïmplementeerd uh, uh, op het nalaten ervan. Ik heb ergens gelezen dat de bestraffing voor de mannen was dat ze naar het front gestuurd werden om te disciplineren. Uh, kom maar, je wil niet bidden, gaan we naar het front. Dan kun je, kun je echt opgevoed worden door de man. En dat bij vrouwen, de bestraffing was dat als ze de gebeden niet uh, voldaan dat ze een kip moesten uh, afstaan. Maar in ieder geval dat er sprake was. Dat er sprake was van belanghechten aan het gebed over in de hele republiek, dat is gewoon gedocumenteerd en, daar, en dat is een uh, established uh, feit. Uh, van detas, waar ik net al over heb gezegd, werd afgeschaft, de sharia werd ingevoerd, het Spaans werd vervangen door het Arabisch, het gebruik van hash werd uh, uh, uh, haram verklaard, wat veelvuldig gedaan natuurlijk, kinderen, voor nog steeds veelvuldig gedaan, na Nagelang de mogelijkheden werd er een islamitisch beleid gevoerd. En organisatorisch kunnen we zeggen dat er sprake was van een modern bestuur. Met civiele instituties, er werden rechtbanken opgericht, zowel voor strafzaken als voor civiele zaken. Het gewoonterecht van de rifijnen, dat zij zelf bedacht hadden, of uh, wat zij geërfd hebben van hun voorouders, dat gewoonterecht werd uh, uh, vervangen door de regels van de Sharia. Er werd een hof van beroep ingesteld, zodat de mensen die het niet eens waren met een uitspraak van de rechtbank in beroep konden gaan. Er is dus sprake van scheiding der machten. Er is sprake van een openbaar ministerie die mensen kan aanklagen. En er werden zelfs mensen aangewezen die konden optreden als advocaat. Kijk over wat voor modern bestuur we het hebben en over wat voor een geavanceerd apparaat, ja, een juridisch apparaat we het hebben. Dit is wat betreft de rechtspraak in de Republiek. Niet alleen geavanceerd, maar ook heel slim. Want wat is de reden dat stammen met elkaar in de clinch liggen? De, de wet van de sterkste. Op het moment dat je de regels zodanig gaat organiseren dat er rechtvaardigheid is, dat je ergens naartoe kunt, naartoe kunt gaan om je rechten te halen en dat je recht wordt toegedaan, dan is er geen aanleiding meer om zelf uh, ja, niet, uh, op straat zeg maar, je eigen rechten te gaan halen en iemand neer te knallen omdat hij iets met je gedaan heeft. Dus het is ook een middel geweest voor om de kaba'il te versterken en te verenigen. Uh, ja, uit de zou je de president kunnen noemen van deze republiek... ...maar hij weigert zelf altijd alle andere titels dan de emir. Hij is sultan genoemd, heeft hij geweigerd. Hij is... Uh, uh, welke titels zijn er nog meer? El-Mohim, emir, is een titel die hij voor zichzelf heeft gekozen... ...en een titel waar hij tevreden mee was. En emir, dat kan emir-Mohminin zijn... Dat is niet wat hij ermee bedoelde, maar een emir is in gradaties. Een emir in jihad, een emir in een opstand, een emir in Kabila en dergelijke. El Mohim Emir, dat is de titel die hij heeft. Zijn broertje, Simhammed, is baas van het leger. Zijn zwager, Simhammed Azerqa, wordt minister van Buitenlandse Zaken. En als je denkt, wat zijn het voor grote namen, Rief, bergen, kliffen, waar heb je het over met minister van Buitenlandse Zaken? Deze man, in de hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken, maakt hij ook daadwerkelijk reizen naar het buitenland. Hij gaat naar Engeland, hij gaat naar Duitsland, hij gaat naar andere landen... probeert zaken te regelen voor de uh, republiek... probeert uh, contacten aan te, uh, aan te binden met andere naties om, om, om dingen voor elkaar te krijgen. En op een gegeven moment regelt hij zelfs ergens een vliegtuig. Hij leert dat vliegtuig te besturen en hij vliegt vanuit de RIF naar Duitsland. En terwijl hij vliegt vanuit de RIF naar Duitsland, is hij in staat om onder de radar te blijven. Dus de gehele reis van de RIF naar Duitsland... De Europeanen zien niet dat daar uh, aan het vliegen is. Hij komt aan in Duitsland. Hij onderhandelt daar met de Duitse regering over de aanschaf van. Je gelooft het niet. onderzeeërs. Dat is even van plan. Duitsland had natuurlijk onderzeeërs gebruikt in de Eerste Wereldoorlog. Stond bekend om het gebruik daarvan een degelijke. Hij ging. Hij wilde een onderzeeër aanschaf. El Mouhim. Uh, uh, yani, hij vliegt terug vanuit Duitsland uh, onder de radar naar Spanje. Maar helaas hij crasht in Spanje. Hij crasht. En hij wordt daar opgepakt en hij wordt uh, ter dood veroordeeld. Maar al in Nederland, zelfs in Nederland is de, de naam van Simo uh, bekend. De inlichtingendienst krijgt op een gegeven moment lucht van, dus de voorloper van de AIVD, die krijgen er lucht van dat Simo uh, onderweg is naar Nederland. En hij zou reizen onder een vals paspoort. En hij is onderweg om 150.000 Engelse ponden in ontvangst te nemen... die voor hem zijn ingezameld in Nederlands-Indië. In het bericht van de IVD staat, of van die voorloper van de IVD, ingezameld door Nederlandse of Indische muzulmannen. 150.000 kwam. Dus kijk naar nou hoe ver de contacten rijkt van de RIF. Nederlands-Indië, ja, ik haal het op in Nederland en dergelijke. En zo uh, uh, uh, werd daar beleid gevoerd. En zijn oom, Simulé <coughs> Abdeslem... Hij wordt minister van Financiën. En ook hij blijft niet achteroverleunen. Hij was bezig met de oprichting van een bank. En de introductie van een Rifijnse munt. De Rifijn. Uh, maar dat ging allemaal niet door vanwege natuurlijk de oorlog die voedde. Hoe dan ook, de Republiek verdiende zijn centen. Bijvoorbeeld door Zekke. En er wordt gezegd dat dat zo'n 1000 of 70.000 peseta's per jaar was. En het losgeld van gevangenen natuurlijk. Vergeet niet hoeveel gevangenen zij maakten en die verkochten ze. Terug aan de Spanjaarden. En in 1923 alleen al bracht dat, dus het uitruilen van gevangenen, 3 miljoen pesetas op. Dus het geeft je aan dat er, werd gewoon, er werden knaken gemaakt in de republiek. Op het gebied van onderwijs zijn er ook immense uh, uh, hervormingen doorgevoerd. De traditionele kutab waar je Koran kunt leren en je basis islamitische kennis, die bleven bestaan. Want dat is ook belangrijk, moeten wij ook hebben. Hebben wij trouwens hier achter ook onze kutab. Kinderen moeten Koran leren, moeten opgroeien met islam en dergelijke. Maar daarnaast werden ook moderne scholen opgericht. Docenten werden uit het buitenland geworven, uit Algerije, uit Egypte. Goed gekwalificeerde docenten die goed betaald kregen om goed onderwijs te kunnen uh, bieden. En er is een boek in het Arabisch waarin uitgebreid wordt ingegaan op de onderwijsplannen van Abdelkim Kim Het boek heet Al-Tarbiya uh, uh, wa al-Talim fi Barnaamaj Abdelkim al ik heb het boek overal opgezocht op internet, kon het niet vinden. Maar inshallah ta'ala zal ik het zeker aanschaffen als ik een keer in Marokko ben. Dat boek, dat wilde ik eigenlijk als voorbereiding gebruiken ook op deze seminar. Want daarin staat tot in groot details hoe hij het onderwijs wilde vormgeven. Het gaat over curricula, het gaat over lesroosters, het niveau waaraan leraren moeten voldoen. En een heel onderwijsprogramma wat klaar stond om geïmplementeerd te worden in de RIF. Op het gebied van gezondheid is ook alles uit de kast getrokken. <tacht> Men heeft heel lange tijd nog gebruik kunnen maken van de buit van NOL, want daar zat een veldhospitaal bij, daar zat uh, medicijnen en dergelijke. Maar natuurlijk op de lange termijn was dat niet genoeg. En op een gegeven moment hadden ze ook te maken met een belegering. Dus dat verliep niet uh, uh, heel uh, uh, voorspoedig. Dit is in een notendop eigenlijk een beetje de structuur van de RIF Republiek. Nogmaals, bedoeld om de situatie in de RIF te ordenen, om de RIF ...vooruit te brengen, ingericht volgens de richtlijnen van de sharia... ...en bedoeld om het verzet te rechtvaardigen... ...als legaal verzet van een volk tegen een agressor. Anders zou het zijn, Spanje beheert de RIF, is protectoraat uh, in de RIF. En Abdelkrim al met zijn driekwart Ja, die slaat wel eens een bommetje terug. Nee, nu is het de RIF-republiek voert oorlog tegen Spanje of andersom. En dan krijg je een legaal verzet. En dat was in internationale context nodig... ...om ook uh, uh, wapens te kunnen kopen en dergelijke. Thay, na een aantal jaren... Nee, de, de, de republiek wordt natuurlijk... ...en dat, dat moet ik natuurlijk benoemen... ...door de tegenstanders van abdelkirong ...als een stok gebruikt om hem mee te slaan. Zij zeggen bijvoorbeeld, hij is een separatist... ...hij wou in opstand komen tegen de sultan... ...hij uh, wilde zich afscheiden van de sultan en dergelijke. <coughs> je kunt hier alles over zeggen... Bijvoorbeeld, wie was de sultan? Vleugellam. Vleugellam is het land. Be zit niet zelf aan de knoppen. Waar schijt je je dan vanaf? Waar scheid je hier vanaf? Er is geen sprake van soevereiniteit in Marokko. Dus waar schijt je je vanaf? Als die zich al wilde afscheiden, als dat al de intentie zou zijn geweest. Uit de was eigenlijk de soevereine staat in Marokko. Op dat moment. El Mohim, het kan zijn natuurlijk... Oh ja, de koning noemde hem ook nog uh, een kraaije. Een, uh, hij, hij stuurde brieven naar zijn uh, vertegenwoordigers, dat uh, Abed Karim is een oproerkraaier, is een ellendeling, we moeten zus doen, we moeten zo doen. Het kan zijn dat hij is geïnstrueerd door de Franse bezetter, die hem bang maakte met het feit dat hij anders zijn troon wilde opeisen. El Mohim, hoe dan ook de geschiedenisfeiten zijn, zijn duidelijk, dit is wat heeft uh, plaatsgevonden. Na een aantal jaar oorlog voeren, uh, met uh, Spanjaarden, is het Spaanse leger verslagen. <tacht> En om je aan te geven hoe het verslagen is, of hoe, hoe ze zich voelden, wat de sfeer was in Spanje, ga ik de dictator zelf, Primo de Rivera, citeren. Hij schrijft in een van zijn statements. Huyab de Krim heeft ons verslagen. Zijn mensen zijn gedreven en onze soldaten zijn uitgeput. Onze soldaten begrijpen niet waarom ze hun leven riskeren. Zij wel, want zij verdedigen hun grondgebied. Persoonlijk, zegt hij, ben ik voorstander. Van om Noord-Afrika te verlaten. En Abdelkrim de vrijheid te geven om zijn rijkdom zelf te beheersen. Hij zegt voor dit project hebben wij miljoenen pesetas uitgegeven zonder één cent terug te verdienen. Hij omschrijft dus de ramp waar Spanje zich in bevindt. Overigens, Anuel was de ramp van Anuel. Le disaster de NOL. De ramp waarin Spanje zich bevindt. We hebben miljoenen pesetas uitgegeven. We hebben niks terugverdiend. Zoveel doden. Zoveel gevangenen. Zoveel... Schade aan onze geloofwaardigheid in de internationale gemeenschap. Spanje stelt niks meer voor. Het laatste beetje kolonie wat je had, wordt jou uit je vingers geritst door een man met een drie lebbe. Dat is waar Spanje eigenlijk nu doorheen gaat. Dus Spanje is verslagen. Maar andere koloniale machten konden dit niet laten gebeuren. Er stond te veel op het spel. De opstanden konden bijvoorbeeld overslaan naar andere delen van de kolonie. Naar andere delen van de moslimwereld, maar ook naar andere delen van Marokko. Bijvoorbeeld waar Frankrijk heer en meester is. En dan zou hetzelfde gebeuren als in de Rif. Dus, en Liotti, die de facto leider van Marokko, hij waarschuwt je ook op een gegeven moment tegen. Hij, op een gegeven moment was het zo in Marokko, in, in het binnenland, dat als je het Krim noemde bij naam, werd je opgepakt. Als je, zeg maar, sympathiseerde met hem, werd je opgepakt. Waarom? Het zweet liep ze langs de ja, laat het maar niet noemen. <laughs> El-Muhim, zij zien wat er gebeurt en wat er kan gebeuren in hun protectoraat. Dus er moest iets gedaan worden om hen te stoppen. En wat heeft ze gedaan? De krachten werden gebundeld. Zoals een van de dichten zei, tafarraqa shemluhum illa alayna. Als wij de vijand zijn, dan kunnen ze zich uh, uh, yani, uh, verenigen. Frankrijk begon zich met de rift te bemoeien. En ze vielen aan vanuit het zuid. Voor deze speciale uh, uh, operatie werd de generaal Liotti, die al van hoog kaliber was, vervangen door de speciaal overgevlogen Franse generaal Bitain, die zijn sporen had verdiend in de, grote in de Grote Oorlog. En dat was de Eerste Wereldoorlog. Hij was de overwinnaar van de, uh, van de Eerste Wereldoorlog. En hij werd nu naar Marokko gehaald. Dus het grote werk moet hier gedaan worden. Dus we hebben onze beste mannen nodig. Dus uh, Bitain, hij komt naar Marokko. Spanje stuurt nogmaals extra troepen. 200.000. Uh, voor Spanje overigens was de Rifoorlog een harb salibie, Een kruistocht. De, de, de, de, aan de voorfront van degenen die op de oorlog trommels sloegen. Was de katholieke kerk. En de, de, de vrijdag, of wat zeg ik, de vrijdag spreken, Dat werd een minbar om op te jutten tegen de rifijnen. En om een uh, yani, uh, zeg maar te declareren en dergelijke. De Franse minister van Landbouw verklaarde in 1955 in een toespraak in het parlement het volgende. Hij zegt, de rif oorlog dwong ons om 320.000 soldaten in te zetten. Terwijl hij de Krim niet meer had dan 20.000. Aan het front hadden wij 32 militaire eenheden, 44 bataljons onder leiding van 60 generaals, die allemaal onder leiding van generaal Bitain stonden. Dus ook Spanje onder zijn gezag. Ken je het voorstellen dat ze zo hopig zijn, dat de situatie zo voorrijd, voor, uh, uitzichtloos is, dat Spanje het accepteert om zijn soldaten onder het bevel van Frankrijk te plaatsen. Subhanallah. En luister goed naar de, Franse, naar de getuigenis van deze Franse minister. Hij zegt... En het Franse leger werd bovendien ondersteund door ongeveer 400.000 extra soldaten. die de Marokkaanse sultan aan ons ter beschikking heeft gesteld. Een realiteit die niet uit de geschiedenis is weg te wissen. in welke bochten je, je ook wringt. Bovendien, zoals ik net al zei, beschouwde Mule Yusuf Al als rebel en dergelijke. Dus. Uh, niet alleen praktisch, maar ook in de sfeer, ook in de, in de, in, in de toon, in het debat en dergelijke werd opgejut tegen de RIF en tegen Abdelkrim de Krim getapt. Maar dit is niet alles. Engeland had zijn vloten opgesteld in de Middellandse Zee, ter versterking van Spanje. Amerika stuurt vliegtuigen en piloten om de RIF te bombarderen. En Duitsland. Overigens, vergeet niet, alles wat ik zojuist genoemd heb, voor die peticots. Oké, okay, we hebben het hier niet over een of ander peticots. Engeland, Duitsland, Frankrijk... Amerika, piloten, kanonnen... en Duitsland. Wat gaat Duitsland doen? Hier gaan we even bij stilstaan. Duitsland produceert de gifgassen... waarmee... Waarmee de RIF een aantal jaar volgens bijna non-stop gebombardeerd zou gaan worden. En voordat ik hierop inga op de cijfers en dergelijke, kijk naar de hypocrisie van de zogenaamde beschaafde wereld. In 1919 tekenen de Europese mogendheden welk verdrag? Het Verdrag van Versailles. Waarin wordt bepaald dat de productie en de export van gifgassen verboden is. Oké? Okay? En een aantal jaar later schenden zij zelf hun eigen verdrag. Waarom? Omdat ze te laf zijn om. Ja, een stel boeren, rifijnen, gewoon in een eerlijk gevecht te treffen. Dus dat, dat geeft je aan, zeg maar. Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat uh, uh, gezegd, maar wij uh, vergeten soms te luisteren naar wat Allah heeft gezegd. En mohim Even kijken jongens, wat ben ik rond. Het ja, houdt hij op? Oh. Hey. Oké. Okay. Ik heb denk ik de verkeerde. <coughs> ik had hem al opgeslagen voordat ik klaar was. Mooi, geen probleem. Uh, er wordt een akkoord bereikt. Over de bouw van een fabriek waarin dagelijks, luister goed, meer dan drie ton mosterdgas zou worden geproduceerd. En chemicaliën werden overigens ook door Frankrijk geleverd, dus niet alleen in Duitsland, het is is schuldig hier. En om je een idee te geven hoe gevaarlijk het was, luister naar deze feit. Elke tien dagen in, in die fabriek werd het voltallige personeel van 200 man vervangen. Waarom? Wegens vergiftigingsverschijnselen. Dus de medewerkers zelf konden niet langer dan tien dagen in de fabriek werken. Waarom? Anders zouden ze zelf kapotvallen. En er vielen dagelijks, of er vielen regelmatig slachtoffers, waaronder ook dodelijke slachtoffers. Dan heb je het over mensen die ermee werken. Dus bijvoorbeeld al gekleed gehaald in dat soort uh, kleding en dergelijke. Oh, als, als je hier meer over wil weten, de feiten hiervan zijn opgetekend in een boek ge, uh, getiteld... Gifgas tegen Abde Krim van twee Duitsers, Kunst en, en Müller, Dieter Müller... En zij zijn zich gaan baseren op uh, het archief van Duitsland en hebben heel mooi in kaart gebracht hoe dat proces in zijn verloop is gegaan. Dus het is niet dat we hier uh, cijfers uit onze duim zuigen of wat. El Mohim, Spanje beschikt over 127 vliegtuigen en die konden per dag 1680 bommen afwerpen. En de eerste 16 bommen werden op 22 juni 1924 afgeworpen boven het hoofdkwartier van Abdelkrim el Khattabi zelf in eet -Kamara. Daarna ook nog eens 20 bommen boven zijn eigen woning. Dus de eerste klappen die in deze uh, uh, helse oorlog eigenlijk zijn uh, uh, gevallen, zijn opgevangen door Abdelkrim el Khattabi zelf. De eerste dag van de gifgassen was al goed voor 5000 kilo mosterdgas boven de gif. En die bommen, wat deden ze? Ze explodeerden in de lucht. In de lucht, al, zodat ze als een regen boven zo groot mogelijk gebied verspreid zouden worden. En een bom met 10 kilo mosterdgas kon makkelijk 2,5 kilometer gebied uh, uh, uh, vergiftigen. En dan, als dat gebeurde, veranderde elke boom, elke steen, elk blaadje, elk grasprietje in de vijand. Iedereen die over dat land liep en uh, uh, met zijn sandalen over de grond uh, uh, liep, die nam dat mee naar huis en zo belandde dat gas in huis en dergelijke. En wat denk je, uh, uh, uh. oh ja, en waar werden ze gegooid? Niet op militaire doelen, niet op strategische doelen, ze werden gegooid op dorpen. Bewust, op velden waar gewassen op groeiden, om te zorgen dat er hongersnodigingen ontstaan en dergelijke. Op markten, waar mensen bij elkaar komen zodat je in één klap zoveel mogelijk slachtoffers maakt. Zodanig dat ze op een gegeven moment genoodzaakt waren om hun markten in de nachten te organiseren. Want in de nachten vlogen ze niet. En dit is trouwens ook nog de eerste keer in de geschiedenis dat er überhaupt bommen zijn afgeworpen vanuit een vliegtuig. Daarvoor werd het altijd met kanonnen gedaan. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat er bommen vanuit een vliegtuig werden afgeworpen. En wat denk je dan vervolgens dat de musea die doen? Dan gaan we terug even naar een wat glorieuzere episode. Wat denk je dat ze doen? Verstoppen in hun huizen? Zij trokken erop uit, verschansten zich in de bergen en schoten die vliegtuigen daar gewoon uit de lucht. En vele vliegtuigen werden uit de lucht geschoten. Zodanig, luister goed, als je dacht dat dit alles was, kijk wat het, wat het bewijst. Zodanig dat die piloten op een gegeven moment ten eerste zwemvesten gingen aandragen, uh, gingen opdoen. Standaard uh, uitrusting van een piloot werkt een zwemvest. Waarom? Als die neergeschoten werd, op zijn minst proberen de zee in te storten zodat je misschien nog overleeft. Punt twee, een piloot voordat hij zo'n vliegtuigje inging, kreeg een Arabisch-talig briefje mee en een cheque van 5000 peseta. Waarom? Die cheque zou uitbetaald worden als hij veilig naar de Spanjaardenweg teruggebracht. Dus zij gingen er al vanuit, voordat hij in dat vliegtuigje ging, dat hij eruit geschoten zou worden. Hij had alvast een cheque van 5000 peseta bij zich. Als hij dan gepakt zou worden, zou hij zeggen, nou, breng maar alsjeblieft terug. Dus dat geeft aan, ik heb geen cijfers van hoeveel vliegtuigen zijn eruit geschoten, maar dit geeft aan dat het echt om heel veel moet zijn gegaan. En dat het eerder regel was dan een uitzondering. Uh, ondanks deze aanvallen, want we hebben het nu over een moeilijke periode in de Riefoorlog. Uh, gifgas, uh, be Frankrijk bemoeit zich ermee, Engeland staat klaar met zijn vloot in de Middellandse Zee. Amerika stuurt zijn soldaten en zijn uh, vliegers en dergelijke. Moeilijke periode, maar ondanks dit, onder deze omstandigheden, wat gebeurt er op 24 november 1924? Hij heeft de Krim Tabi veroverd, op de Spanjaarden. Belangrijke stad, belangrijke plek. De Spanjaarden zitten daar met 15.000 man. Nee, Allahu Aalam, hoeveel ze daar zitten, maar ze maken daar 15.000 slachtoffers. Dus uit de Kim en zijn leger maken daar 15.000 Spanjaarden een kopje kleiner. 2000 soldaten worden gevangen genomen. En met het buitgemaakte materieel, dat was ook immens, kon hij nog eens 100.000 manschappen bevoorraden. Dus gifgas, bestoken met, met, met, met wat je wil. Hij gaat gewoon door met. Kunnen we het noemen? el Futuhat. En hij veroverde de Sifjouan. En Sifjouan heeft ook een hele belangrijke uh, historische uh, uh, betekenis. Dus het is ook een, een morele overwinning eigenlijk. Hoe dan, ook, hoe dan ook, beste broeders en zusters. De gevolgen van de gifgasaanvallen <coughs> waren enorm. Zo'n 1 zesde van de bevolking in de Gif sterft. 100.000 van de 600.000. En. Beesten stief, En je weet hoe belangrijk dat is in de gif. En er wilde niks meer groeien op de velden. Dus hongersnoten dreigden. Waterbronnen werden vergiftigd. De gifgasaanvallen waren zo heftig. Dat Spaanse soldaten die een dorp binnenkwamen. drie weken nadat het dorp bestookt was met bommen. nog steeds zelf schade opliepen. Drie weken later hing het nog steeds overal aan. Zo heftig was de gifgasaanval. En natuurlijk de lange termijn gevolgen van de gifgassen zijn ook evident. evident. kwart van de kankergevallen in Marokko. Vandaag de dag komt uit de gif. En het is een smet op de Marokkaanse overheid... ...dat zij geen herstelbetalingen eisen van Spanje voor de geleden schade. De joden ontvangen tot de dag van vandaag herstelbetalingen van Duitsland. Vanwege wat ze is aangedaan. En wij... Onze regering, niet alleen proberen ze het niet, maar zelfs burgerinitiatieven die ontstaan om dit dossier aan de kaak te stellen, worden door de, door de overheid gedwongen. En dan hebben we het natuurlijk nog niet eens over de verwaarlozing van de RIF. Met betrekking tot gezondheidszorg, geen ziekenhuizen, geen zorg en dergelijke. Wie ziek is, <coughs> iedereen kent wel iemand in familie in Marokko. Als je uit de RIF komt, iedereen heeft wel iemand. Of in zijn familie, direct familie, kenniskring en dergelijke. Die aan kanker leidt of heeft geleden, wat moet hij doen? Afreizen naar rabat voor een behandeling die je toch niet kunt betalen. Behalve als je alles verkoopt wat je, wat, je, wat je bezit. En dan kun je maar één keer behandeld worden. El Mohim triest. En dat verklaart natuurlijk ook de onvrede die er vandaag heerst in de RIF op bepaalde punt. Vernaderen um, beste broeders en zusters, het einde van deze avond. En uh, ik zou uh, nog makkelijk een uur door kunnen gaan met vertellen over de heroïsche strijd van Abed Krim. Tegen de overmacht van Spanje en Frankrijk. Want ook, Spanje heeft, uh, ook Frankrijk heeft verliezen geleden. We spreken nu nog alleen over Spanje. Maar Frankrijk heeft de loop van de rivijnen ook meermaals mogen aanschouwen. Uh, bijvoorbeeld, de Krimmel-Gatabi was in staat in vijf dagen... om vijftig Franse posten te ontmantelen en door te dringen tot aan bijna ves. Dus dat geeft je aan wat een stuurkracht dat leger vanuit de Krimmel-Gatabi heeft. Maar helaas, we hebben geen tijd voor details al begin 1926 wordt de situatie onhoudbaar in de RIF. Uh, de overmacht is te groot. Het land is vergiftigd, kapot gebombardeerd. De bevolking is uitgeroeid, afgeslacht, hongersnood dreigt. En de RIF is aan alle kanten belegerd. Al-Hisar al, al aan alle kanten. En uh, bovendien hebben die Fransen ook nog bepaalde stammen in, in, in de zuidelijke RIF omgekocht. En die zijn zich nu tegen Abdelkrim gaan keren en dergelijke... En de sultan heeft het laten afweten. De Marokkaanse nationalisten hebben het laten afweten. En dat allemaal bij elkaar besluit. Hij heeft de Krim om zich over te geven om de rest van zijn volk te redden. En hij wordt verbannen naar La Runion. Een eilandje in de Indische Oceaan, daar vlakbij Madagaskar. Waar hij 21 jaar van de aardbodem verdwijnt. 21 jaar. Is het stil rond hem. 21 jaar. Het is alsof je een begraven hebt. 21 jaar. En dan belandt hij opeens na 21 jaar in Cairo. Mooi verhaal ook hoe dat gegaan is. Helaas geen tijd om dat te vertellen. En wat denk je dat hij daar gaat doen? Genieten van zijn pensioen en uh, uitrusten van die uh, ma'arik die hij heeft gehad. Of wat dan ook. Hij gaat daar en hij richt daar het bevrijdingsfront op. Niet alleen voor de Rif dit keer. Maar voor heel Noord-Afrika. <coughs> <En coughs> <coughs> dus ja, een leven vol jihad... En islam, en werk voor islam. En de grote vraag is dus, waar is zijn nalatenschap? Dat is eigenlijk de grote vraag. Waar is het aandacht voor zijn werk? Waar zijn bijvoorbeeld de musea, waar zijn de historische gedenkingen, waar zijn de nationale uh, feestdagen, herdenkingen, noem het maar op. Hij is eigenlijk verbannen uit de geschiedenis. Zoals hij eerder al verbannen werd in levende lijven naar dat eilandje in de Indische Oceaan. Hoe dan ook, beste broeders en zusters, we hebben hier vandaag geprobeerd om Abde Krimel aan het Nederlandse publiek te presenteren. Als een van de helden die de islamitische geschiedenis heeft voortgebracht. En als je met me een discussie wil over wat hij allemaal fout heeft gedaan, dan zal het ongetwijfeld een vruchtbare discussie worden. Want men min al bashar akhta, iedereen heeft zijn fouten. ...en zijn gebreken en zijn tekortkomingen... ...maar het gaat om uh, de intentie van de man... ...het gaat om het algemene werk van de man... ...het gaat om op welke mawaqif hij is gestorven... ...op welke standpunt hij is gestorven... Uh, ...hij had rijk kunnen worden als hij had gewild... ...hij had omgekocht kunnen worden en kunnen leven als een sultan als hij had gewild... ...hij is gevraagd om terug te komen naar Marokko alsjeblieft... ...en om het, ja, wat is het, het pseudo-onafhankelijkheid... ...hoe je het ook wil noemen, van Marokko te erkennen. ...heeft hij niet gedaan, dus... ...hierin zien wij toch dat uit de Kimmel gestoken gestorven is op datgene waar hij mee begonnen is. Namelijk de jihad tegen de bezet. En er zijn talloze getuigenissen van vriend en vijand. Ik ben echt talloze getuigenissen tegengekomen. En elke keer als ik er een tegenkwam dacht ik dit is een mooie, die heb ik onderstreept. Maar wat ga ik doen? Het is tien uur geweest en ik neem er twee. Twee. Een man... Ik zie dat ik zijn naam niet genoteerd heb, maar ik weet toevallig dat hij uh, de, de, de, de auteur is van een, een belangrijk boek, of in ieder geval een bekend boek, uh, al Abtal al-Arab. Al-Arab al al-Arab iets in die richting. Acht van de uh, uh, grote Arabische strijders. Hij zegt, hij heeft hem ontmoet, deze, deze schrijver heeft hem ontmoet in Cairo. Hij zegt, ik heb een man ontmoet die in veel opzichten op de compagnons van de profeet lijkt. Hij is gelovig, betrouwbaar, integer en bescheiden. En hij heeft een heldere en bescheiden geest. En een andere Amerikaanse journalist, hij zegt. Hij was in de Rif, hij was bij de Krim. Hij was op het heetst van de strijd. Toen er gevochten werd in de loopgraaf, waar uit de Krim was, in de loopgraaf. Hij zegt. En ik keek naar een man die vliegtuigjes uit de lucht was aan het schieten. En ik zag een man, en ik heb hier de exacte. Zin heb ik hier geciteerd Ik sta versteld, zegt hij, van dit unieke menselijke fenomeen. Dus dit is ge, ge, een getuigenis van vriend en van vijand. Zodat we niet zeggen van oké, okay, hij is geprezen door vriend omdat hij belangen heeft... ...of geprezen door een vijand omdat hij toevallig vriend en vijand. En mohim, zoals ik net al zei in de eerste deel... ...mogen Allah wa ala ons uh, samenbrengen in een al-A'la... ...maar de wassiddiqina, wassuhadae, wassaliheen... ...wa hassuna de rafiqa... ...en mogen Allah subhanahu wa ta'ala en hun fouten vergeven. En zoals ze zeggen in het Arabisch... ...er is heel veel... ...ik had overigens een slide willen maken... ...over hetgene waar ik niet over gesproken heb... ...wat ik wel had willen doen, maar niet heb kunnen. Bijvoorbeeld het feit dat hij in ballingschap was... ...wat heeft hij daar gedaan? Is hij ook niet stil gaan zitten. Bijvoorbeeld wat heeft hij in Egypte gedaan... Het bevrijdingsfront, wat, zijn daar de, de, de, wat is daar het verhaal achter? Er is nog zoveel over deze man te vertellen. Misschien dat we dat op een later moment in nog een keer gaan doen en dan ontvangen wij deze uh, mooie gezichten hier in nog een keer. Wat je zegt om Allahu alamin. alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.